Zo rond deze tijd in het programma Supplement. De regisseur van het uh, hoorspel, dat overigens heet geen scènes meer, en is van de Italiaanse schrijver Rita Savagnone, is hier in de studio. Goedenavond, Hans Karsenbarg. De NOS zendt uh, iedere maand een hoorspel uit. En waar gaat dan wat jullie betreft de voorkunner uit? Wat is jullie beleid ten aanzien van de uit te hoorspelen? Uh... De NOS die uh, zendt voornamelijk hoorspelen uit, je weet één keer in de maand, op vrijdag. En dat zijn dan hoorspelen die of bekroond zijn of een eervolle vermelding hebben gekregen bij de Prix Italia of de Prix Futura in Berlijn. Uh -huh. Dus ze hebben wel een, uh, ja, een literaire waarde. Dat betekent dus voornamelijk internationale hoorspelen? Ja. ja en ja, het Nederlands ja. spel? Uh, er is een, een marge bij de NOS dat uh, de Nederlandse schrijvers opdrachten krijgen. En als het dan goed is, dan wordt dat wel gemaakt, ja. Ja. Uh -huh. En in welke verhouding denk je dan? Buitenlands-Nederlands? Nou, uh, ik kan alleen maar praten over de afgelopen seizoenen dat ik voor de NOS heb geregisseerd. Nou, als er dan acht hoorspelen per jaar, wat natuurlijk weinig is, maar acht per jaar uitgezonden werden... dan was het toch meestal zes buitenlands en twee Nederlands. De vorige keer dat jij hier was in de studio, hebben we het dus even gehad over... zou het niet mooi zijn als er de... iedere week of mogelijk ja, iedere dat dag... Dat zou natuurlijk een ideale situatie zijn, want dan krijgen we een beetje het model zoals dat in Engeland is... en Duitsland en in België ook... Uh, ik zeg nog maar wat, uh, smiddags drie uur, dat is hoorspel. Hè, op alle, uh, op alle, dus VARA, KRO, NCW, maar om drie uur smiddags is hoorspel. En ik denk als je die horizontale programmering hebt, dat je ook meer luisteraars krijgt, want dan weten ze het. Mm -hmm. ja. Op een vaste tijd, iedere dag, een hoorspel. Ik ben heel benieuwd of we het nog eens een keer of we nog mogen meemaken. Ja. Het hoorspel wat we straks gaan horen is niet zo erg lang. Normaal gesproken is een hoorspel zo'n kleine drie kwartier. Meestal die hoorspelen die zijn uh, van de Pin Italia zo'n 55 minuten zoiets. En dit duurt maar uh, 35 minuten. Ja, het is een kort hoorspel. En daarin kan ook alles gezegd worden. Precies, het had ook niet langer moeten duren. Nee. Het is heel duidelijk en uh, nee, het had niet langer moeten zijn. De uh, allereerste schrijfster... Uh, wat kun je daarvan vertellen? Daar kan ik niets van vertellen. Ik heb uh, het script gekregen. Ik heb dat gelezen in het Engels. Want uh, wanneer die stukken naar Italië gaan voor de Pri Italia. Dan heb je dus de oorspronkelijke versie, krijgen ze te horen. Maar je leest dan mee uh, de Engelse versie, die heb ik gelezen. En uh, het is vertaald door Jenny Tuin uit het Italiaans. Mm -hmm. En dat is al. Ik weet, ik weet, van haar verder niet af. Dan zijn Italianen doorgaans, uh, zegt men, warmbloediger in ieder geval, ja. emotioneeler dat dus ze hun emoties, Precies. duidelijker en anders dan Precies. Nederlanders. En dan heb ik met de opname van dit hoorspel. Uh, je hoort dus uh, de wereld buiten heel sterk aanwezig. Uh, het, het speelt zich af op een uh, appartement. Een uh, verdieping uh, met een binnenplaats. En het is warm, dus de mensen hebben hun ramen open. Je hoort een voetbalwedstrijd. Je hoort televisie aanstaan. We hebben Pavarotti erin. Uh, uh, er is ergens onder, uh, in een onderverdieping is een, uh, een bandje aan het repeteren. We horen erg veel verkeer. Dus die Italiaanse sfeer hebben we geprobeerd na te bootsen. Maar we hebben het... Uh, het acteren zo eenvoudig mogelijk houden, niet ja. zo melodramatisch is het een, een authentiek Italiaanse sfeer of heb je dat in de studio met geluidsfragmenten nou nagemotst? daar had ik erg veel uh, geluk mee, we hebben een inspecteur bij de NOS en die uh, had privéopnames gemaakt in Napels van het verkeer en ook van een bandje dat daar oefende en dat hebben we gebruikt, dus uh, ja authentieker kan het niet zijn haast ja. dan nu het verhaal zelf uh, het is een, een spel voor één actrice ja, het is een monoloog en, uh... Misschien kun je iets over de opbouw van het, uh, van het verhaal vertellen. Ja, ik de wil elementen die ik er wil zijn. Ik zal natuurlijk zo, zo weinig mogelijk over vertellen. <laughs> <Dat eigenlijk. laughs> maar uh, het is eigenlijk een hoorspel in drie lagen. We horen een bandrecorder met de stem van de actrice. Uh, daar staat een boodschap op. De boodschap wil ze corrigeren, dan stopt ze de bandrecorder dan gaat ze opnemen. Dan is ze dus live bezig. Dat doet ze terwijl ze een maaltijd klaarmaakt voor het avondeten. En daarbij, de derde laag, is dus eigenlijk wat er buiten gebeurt. Uh -huh. Niet dat ze daar zozeer op inspeelt, maar uh, ja, het heeft er toch mee te maken. We hebben dat ook zoveel mogelijk uh, toen zij bezig was laten horen... dat zij daar rekening mee heeft gehouden. Je zegt dat ze een maaltijd in het klaarmaken is geweest. Of uh, de, klaarmaken... Tijdens het opnemen van haar, uh, van haar boodschap voor het gezin... Uh, bereidt ze de laatste maaltijd. En, uh, heel, heel erg symbolisch. Ja, het is heel symbolisch, ja. Nou had ik met Margriet Blanke, die, die speelt de, de vrouwenrol, euh, heb ik haar voorgelegd, wat wil je? Wil je dat alle geluiden euh, euh, door de inspiciënt gemaakt worden, zoals dat meestal gebeurt? Of wil je in dit geval het zelf doen? En dat had ze het liefst. Ze zegt, laat mij zelf maar bakken, laat mij zelf maar snijden, laat mij zelf maar naar de ijskast lopen en noem maar op. Ja, en dan is het zo één met de handeling, dat is fantastisch. Ja. Dat heeft ze heel goed gedaan. Heb je een lekker gegeten de afloop? Nou, het was een, een stank als een oordeel in die studio. Nee. Uh, ...uien klonken niet, dus dat werden harde appels, begrijp je? Dat, dat klonk dan beter als ui. Maar die moesten dan wel gebakken worden, dus we hadden op een gegeven moment aangebrande appels. En, en, uh, nou ja, noem maar op. Uh, <laughs> op zich is dat wel aardig om daar eens een televisiedocumentaire van te maken. Oh hoe we ja. Maken. ja, ja. Wat, voor, wat voor speciale eisen werden er daardoor gesteld bij de realisatie? Technische eisen heb ik het dan over. Nou, omdat ik het steeds heb over die lage... Uh, Kijk, zij had op een gegeven moment moest reageren op iets... en dat was een voetbalwedstrijd. Uh, dat hoort ze en dan reageert ze daarop... in een boodschap aan de man op die band. Die was toen net niet voorradig, dus dat moest een dag daarna komen... Dus dan krijg je montage. Hè? Mm -hmm. Je hebt dus zeg maar het, uh, de, de algehele achtergrond. Die is er dan met uitschieters. Maar uh, zo'n voetbalwedstrijd moet er weer ingemonteerd worden. Het was een vreselijke montageklus, Maar erg bevredigend. Dat moet ik wel zeggen. Misschien kun je de namen van degene noemen die daar... Ik had het absoluut niet kunnen maken zonder Martin Schuurmans. En zonder Gerard Dekker en Ans Beentjes. Nee, die hebben het uh, fantastisch gedaan. Kun je toch nog iets vertellen over de algemene strekking van het verhaal? Zonder nou alles prijs te geven. Het is helemaal niet gebonden aan Italië... daarom heb ik het Margreet ook gevraagd... Doe het, doe het maar een beetje... haal het Mediterrane er maar af... doe het maar een beetje lage landen uh, uh, gevoel. Uh, het is een vrouw... getrouwd, twee kinderen... Uh, en ze komt om in de sleur eigenlijk van het huwelijk. Het is een vast patroon, zondags gaat, uh, pa gaat naar het voetballen. De kinderen hebben een leeftijd bereikt dat ze niet meer zeggen waar ze naartoe gaan... maar die komen alleen maar thuis om te eten. En ma blijft dan zondagsmiddags middags alleen thuis en ja, is een soort veredelde werkster geworden. En dat komt er zo de dus strot uit. Mm -hmm. nou, nou heeft zij dus een, uh, een ziekte gekregen... ...en dat vertelt ze aan het gezin... ...en door de ziekte worden ze ineens... Uh, ...nou ja, zoals het was... ...en zoals het eigenlijk moet zijn... Uh, ...maar, je moet niet te veel werken... ...kan je dat wel aan... ...en het ontbijt werd voor de verzorgd... ...en de sfeer was prima... ...totdat dat ook weer een sleur werd... ...en dan ziet ze het niet meer zitten... Hm. ...maar meer vertel ik er niet over. Dan gaan we nu luisteren naar Geen Scènes meer... ...geschreven door Rita Savagnone... ...in een vertaling van Jenny Tuin ...en geregisseerd door Hans Karsenbarg. Margreet Blanken... ...speelt Angela. Ik de tafel gedekt, ik heb de tomatensaus gemaakt, de sla en de kaas staan in de koelkast. Eet smakelijk. Ik sta hier in de keuken, het is zondagmiddag, drie uur, half vier, en jullie, jullie zijn er niet, o omdat jij naar het voetballen bent Maurizio, zoals altijd, zoals uh, elke zondag vanaf het bekend, en jullie tweeën zijn er uh, Waar zijn jullie eigenlijk naartoe? Geen idee van. Geen flauw idee. Ik weet immers nooit wat jullie doen. Ja, nooit. Wanneer vertellen jullie dat ooit? Ook al zijn jullie nu anders. Oh ja, inderdaad. Jullie zijn nu anders. Jullie hebben enorm je best gedaan. Maar verder, het is logisch. Natuurlijk, het is logisch. Het leven herneemt zijn rechten. Voor jullie gaat het leven door. Dus logisch dat je de deur uitgaat. Je eigen bezigheden achterlaat. Alle drie. De gewoontes van altijd. Dat is je goed recht. Oh ja, ja, je goed recht. ook oh, jij Mauricio, jij werkt de hele week. Dus het is je goed recht om zondag je... Oh aan de beginnen. lieve man, beste kinderen. Nee, god, god, stop. Omdat jij naar het voetballen bent, Mauricio, Zoals altijd, zoals elke zondag vanaf dat ik je ken. En jullie... En jullie tweeën. Ja, toen jullie groot waren geworden, hoe durfde ik je toen nog te vragen wat je deed en waar je naartoe ging. Ik ga uit, ik moet ergens heen, ik heb iets te doen. En je liep naar de deur, bam, en weg was je. En ik herinner me niet eens meer wanneer jullie zo geworden zijn. Niks meer zeggen. ik antwoorden geven. Ja. Het is me niet eens opgevallen. De dingen vallen je nooit op terwijl ze gebeuren. Je realiseert ze je altijd pas later. Pas later word je je bewust van wat je hebt beleefd. Maar uh, terwijl je het beleeft lijkt het normaal te zijn. Lijkt het deel uit te maken van de realiteit. En langzamerhand merk je dat er zoveel dingen zijn gebeurd. Je hebt ze meegemaakt, maar je herinnert je niet eens meer wanneer je voor het laatst het haar hebt gekampt. Van je zoontje. Of van je dochtertje. Wanneer... Wanneer heb ik jullie voor het laatst je haar hè? Hoe oud waren jullie toen? Of in het bad gestopt? Alessandro. Alessandro. Wanneer was het voor de laatste keer dat ik jou naakt heb gezien? Daar. In die halfvolle badkuip. En vanaf die keer ben je de deur op slot gaan draaien. Ja, maar wie herinnert zich dat nog? Ik herinner me niets meer. Voor mij is het alsof jullie eergisteren zijn geboren. Op een gegeven moment, toen ik probeerde te begrijpen hoe het ermee stond... toen, toen, toen was het te laat. Het was gewoon te laat. Het leven was voorbij gegaan... En voor mij was er niets overgebleven. Niets. Alles was al gebeurd. Ik had de situatie niet meer in de hand. Je kunt een leven dat fout is gegaan niet meer goed krijgen. Hoe had ik dat moeten doen? He? Wie had me de kracht moeten geven? De middelen, de wil... Wie had me dat moeten geven? Ja, goed. Goedemiddag, ik ben de muur van beneden. Wat? Oh? je de buitenzoon even voor mij opmaken? maken? Uh, ja, dat is voor Nee, ik wil niks zeggen. Ik wil geen preken houden. Trouwens, die preken waren nooit ergens goed voor. Waarom nu dan wel, hè? Nee, ik wil jullie geen verwijten maken. Stel je voor. Als ontwerking is het niet jullie schuld. Nee, het is niemands schuld dat het leven in dit huis tot een hel was geworden. Maar nu we deze periode hebben doorgemaakt, die zo anders was, nu jullie. Als jullie veranderd zijn, als de aandacht, de genegenheid, het tonen van goede wil om anders, om aardig te zijn. Ik bedoel, als dat veranderd is, wil dat zeggen dat jullie diep in je binnenste wisten dat dingen anders konden. Dat wil zeggen dat jullie wel degelijk beseften dat jullie gedrag eerst niet zo juist was geweest. Van geen van drieën. Dat jullie je zelfs een beetje schuldig voelden. Dat je misschien wel wist dat je iets had goed te maken tegenover mij. Och, Dat jij dan niet meer hoe het ons was. Ik nooit wist waar je uithing. Wat je deed. Dat je me nooit iets wilde vertellen. Dat je altijd laat thuis kwam en niets zei. Niets wat ik ook probeerde. Nog met geen tang was er iets uit je te trekken. stond er maar. Koppig, zwijgend. Met een kwaad stuursgezicht. Zodat je bijna lelijk werd. En ik zei tegen je. Waarom praat je toch niet met mij? Als je een probleem hebt, zeg het me dan. Wie kan je nou beter begrijpen dan ik? Je eigen moeder. Waarom zeg je me toch niets? Wat heb je toch tegen mij? Me of je me haat. Dan Manuela. Ja, en jij zei dan niets en ik liep gewoon niet weg. Ja. Nou, dan ben ik langzaam al begonnen nog niks meer tegen jou te zeggen. Soms uh, ging ik s'nachts achter je deur staan luisteren. Of je sliep. Of eh... Uh, als je aan de telefoon was, dan probeerde ik iets te horen een kleine zinnetje op te vangen. Maar jij was ook aan de telefoon, altijd heel kort af. Ja, nee, het is goed, oké. Okay. En uh, als je de deur uit was, ging ik tussen je spullen kijken. Ja, en dan, uh... ja, dat deed ik. ...ik zocht in je laden... Ik, ik, ...ik ging op jacht... ...naar iets... Naar, ...naar het een of andere teken... ...waardoor ik meer van je zou kunnen begrijpen... ...en ik, ik vond nooit iets... ...nooit... ...ja, een, een truitje... ...of een paar kousen... ...of een paar tennisschoenen... ...maar er was niets... ...van jezelf... herinner ik me Eén keer heb ik iets gevonden een onzichtkaart van een jongen een zekere Giancarlo nee nee, Gian Piero ciao Gian Piero stond erop hij kwam uit Portugal en je zag de zee erop een hele donkere zee verder een rots helemaal rood en daarop hoog bovenop die rots... vuurtoren. En linksboven stond gedrukt... Punta Sagres En daarnaast had de jongen... die Giampiero met de pen erbij geschreven. Finisterre. Finisterre. Want het was werkelijk... het uiterste puntje van Europa. Daar waar het land ophoudt... en de oceaan begint. <laughs> En vroeger dachten ze dat de aarde daar op hield. Oh, mooie kaart. En ik bedacht hoe heerlijk het zou zijn om daarheen te gaan. In de oceaan te zwemmen. Van het allerlaatste puntje van die rots. Het water in te glijden. En alles achter me te laten. Oh ja, alles achter me te laten. Alessio, hoor je dat? Ze hebben een doelpunt gemaakt. Nu, op dit moment. Zo zal je het onthouden. En met jou, Alessandro? Voor jou was het nog erger, want ja, die was van me, want jij praten wel. Oh ja, jij praat maar al te veel, die onuitstaanbare, zelfvoldane uitdrukking op je gezicht. Jij probeerde niet eens te verbergen dat je ons als twee stumpers beschouwde: je vader en mij. Mislukkelingen, achtergebleven figuren, en je toonde dat met van die mes scherpe me dan, zo stom, zo truttig, zo, zo helemaal niks, maar ik, ik was zelf ook onuitstaanbaar, ja. ik zat altijd voorrang kunnen tegenover jullie, ik speelde altijd het slachtoffer, en als ik s'morgens wakker werd, wist ik niet hoe ik de avond moest halen, ik keek naar mezelf in de spiegel en ik zei wat doe ik hier eigenlijk, wie ben ik eigenlijk? En dus stompte ik mezelf af met de dingen die ik moest doen. Koken, koffie zetten, boodschappen, pas, middag eten, avond eten, strijken, alleen maar dat. Anders kreeg ik het gevoel in een diepe pik, donkere put weg te zakken. Vol spinnenwebben die tegen mijn gezicht kleefden. Maar ja, zo gaat het nu eenmaal altijd met kinderen, dacht ik. Zegelijk zijn. Ja, antwoorden geven. Ja, ik mag nog wel geluk spreken dat ze tenminste niet... ...die dingen doen die andere kinderen tegenwoordig doen. Oh, ik wist heus wel dat het huwelijk... ...niet allemaal roze geuren en schijn was, hoor. In het begin. Ja, in het begin is het wat anders. Maar... ...dan merk je dat met de jaren de relatie verandert. Ik wist het. Oh, en ik wist ook dat jij de nodige avontuurtjes beleefde, hoor... ...zoals jij ze noemde. Ik heb het altijd geweten. Kijk maar. <laughs> Had ik jou ook moeten geloven? Ik heb het altijd begrepen. Elke keer. Het staat jou gewoon op je gezicht te lezen. Ik hoef er niet je eens naar te zoeken. Nee, en dan kreeg ik ook nog af en toe... ...een bevestiging. Bijvoorbeeld een eigenaardig telefoontje, klinex. kan ik al. houden. In de auto. Weet je nog, die keer? Ja, inderdaad. Toen heb ik een scène gemaakt. Af en toe maakte ik nog wel scènes. Maar wat gebeurde er helemaal? Ik voelde me nog beroerder. En jij veranderde toch niet. Op een gegeven moment ben ik maar opgehouden met scènes maken. Ook dat heb ik opgegeven. Ik wilde niet meer weten, niet meer zien. Ik, ik wilde zelfs niet meer denken. Klopt. Twee maanden geleden. Alles was net zoals op andere zondagen. Precies zo. Jullie waren laat opgestaan. Uh, ik had koffie gezet. Weten jullie nog? Niet waar? Dat weten jullie toch nog wel, hè? Ach, we moesten bij jouw moeder gaan eten, Maurizio. Ja, we hadden al een woordenwisseling. God, oh, wat is dat nou? Hallo? Eh, uh, Nee? Nee, Alessandro is er niet. Oh, ik weet niet. Vanavond. Ja. Ja, hoor. Ja, dat is goed. Ik zal het zeggen. Dag. Je doet het toch nog wel, hè? Ach, we moesten bij jouw moeder gaan eten, Maurizio. Ja, we hadden al een doorwisselen. Ja draaide het uit op dat soort woordenwisselingen. Of het nou kerstmis was of Pasen. Het was een nachtmerrie. Ja, een nachtmerrie. En geen feest. Nou, zo ging het ook die morgen precies zo. Ik uh, herinner me niet meer zo goed hoe het begon of wat er gebeurd is. Ik herinner me alleen dat ik op een gegeven moment voelde dat ik het niet meer uithield. Het, het was alsof ik geen lucht meer kreeg. Of ik onder water werd getrokken. Nou, toen heb ik jullie dat verteld. Ik, ik moest wel. En jullie? Jullie keken me aan met van die ogen. Jij, Manuela, jij begon zo verschrikkelijk te huilen. Oh, jij, Mauricio, je was zo wit geworden, zo, zo wit als een doek. Ach, en jij, Alessandro, het leek of je door de bliksem was getroffen... Er stond roerloos. Je hebt, je hebt twee uur lang geen woord gezegd. En uh, ik intussen... Ja, ze, ze hebben het me bevestigd. Het is zeker. Ik heb alle onderzoeken gedaan zonder het jullie te vertellen. Ik vertel jullie nooit iets van wat ik doe. Jullie vertellen mij niets, dus ik vertel jullie ook niets. Ze hebben me zelfs drie dagen opgenomen. Ja, zeker. Toen ik jullie verteld had dat ik naar die tante van me was geweest. Tante Mathilde. Maar in werkelijkheid lag ik in het ziekenhuis... Alva, enfin, zo staat de zaak ervoor Dus ja, hou rekening mee Ik ben er vandaag nog, maar morgen Morgen weet ik het niet Zo zit het oh, Wat er toen gebeurd is oh, Wat er toen gebeurd is Ik was mezelf niet meer Maar jullie waren jezelf ook niet meer jullie, jullie stonden daar om me heen En, en, en je huilde en, en je zei van die dingen oh, wat, wat, wat heerlijk was dat Maurizio, zoals jij me tegen je aandrukte en huilde. En ik ik aaide je over je hoofd. En jullie, jullie liefkoosde ik ook. En jullie zeiden, mama, mama. Nee, ik hou van je. Nee, toch, het kan niet, mama. Oh, God, oh, God, oh, God. Wat een dag. Oh, verrukkelijke. Verrukkelijke dag. Mijn leven lang had ik me zo'n dag gedroomd. Alle drie dicht bij me. Niet bij me weg te slaan. En het middageten werd vergeten. De middag ging voorbij en het werd avond. En niemand dacht eraan het licht aan te doen. Totdat ik zei, kom, het is al laat. Ik moet iets te eten gaan klaarmaken. En jullie, nee, nee, alsjeblieft, alsjeblieft. Jij moet vanaf vandaag niets meer doen, niets meer. Je moet je niet vermoeien. Dus daar gingen we naar de trattoria We waren allemaal een beetje vreemd Maar triest waren we niet Nee Nee, het was gek We waren haast vrolijk Maar met uh, glimmende oogjes En de andere mensen die aan de tafeltjes naast ons Achter de glazen en de borden zaten Zagen dat gelukkige Harmonieuze gezin Dat opging in een eigen wereldje Oh, en toen kwam dat zigeunermeisje binnen met die rozen. Van die rozen gewikkeld in zilverpapier. En jij stond erop ze allemaal van haar te kopen en je gaf ze mij. Oh, Maurizio, die hele bos heb je me cadeau gedaan. Al oh, die rozen. Al oh, die rozen. Al oh, die rozen. Oh. Oh-ho-ho-ho! <laughs> Zamiya... Wat heb ik goed geslapen die nacht. Zo goed als mijn tijden niet was overkomen. En de volgende morgen... Toen waren jullie allemaal present. En de een had het ontbijt klaargemaakt... ...en de ander was buiten een plant gaan kopen... ...en kranten en lekkere broodjes. Ja, wat hadden jullie niet allemaal gedaan. En de, de keuken was keurig opgeruimd en de kamers. Alles hadden jullie gedaan. Alles. <lacht> ja, het was maandag. Maar het leek wel een feestdag. Een feestdag. En ik? Uh, nee, nee, nee, niet ik. Nee. Niet ik had het jullie gezegd. Het was nog steeds die ander in me. En ik zag haar, die ander. En ik nee. troosten. Jullie moeten sprak. Want ik moest jullie troosten. Ik moest jullie bemoedigen. Nee, toen nou, zei ik. Oh, niet zo treurig. Het zijn dingen die gebeuren. Wat kun je eraan doen? Het is Gods wil. Ach, wat. Gods wil. Waarom? Waarom dan toch? Ja, jij was wanhopig, Maurizio, En je ging tekeer. En de kinderen huilden. Het was je reinste tragedie. Maar ik was voldaan. Want ik voelde hoeveel jullie van me hielden. Dat je zo wanhopig werd bij de gedachte dat een ziekte, dat, dat de dood me van jullie weg kon drukken. En ik sprak jullie moed in. Ja, ik was het die jullie moed in sprak. En jij zei toen, maar ik wil met die dokter gaan praten. En ik, nee, nee, nee. De professor er op het ogenblik niet. Hij is naar het buitenland voor een congres. Maar waarom had je ons niets gezegd? Nou, ik wilde jullie niet zeggen, omdat ik ook jullie niet wilde. Jullie leven niet wilde verpesten. En zolang ik het voorhield, wilde ik jullie niet zeggen. Maar ik, ik, ik, ik wil dat je hier door een ander laat onderzoeken. Ik wil dat je naar een andere kliniek gaat. En intussen informeer je links en rechts. En je deed alle mogelijke stappen. Totdat. Totdat. Je me een paar dagen geleden zei dat je deze afspraak had gemaakt met die professor. En dat we er morgen om vier uur naartoe moeten. En wat moet ik tegen die professor zeggen, Mauricio? Want... Nu moet ik het jullie echt gaan zeggen. Het moment is gekomen dat ik het jullie moet vertellen. Het is niet waar van die ziekte. Het is allemaal verzonnen. Jazeker. Van A tot Z. Er is niets van waar. Niet van de consultatie. Niet van het ziekenhuis. Niet van Tante Mathilde. Niet van de doktoren. Niets. De versinsels die ik jullie twee maanden lang heb opgedist. En ik dacht, dit is een moment. Een pauze, een kleine pauze die ik mezelf moet gunnen om een beetje uit te rusten. Een beetje op adem te komen. Nog even, dacht ik. Nog even en dan zeg ik het ze. Vanavond. Ja, vanavond zeg ik het ze. Vanavond. En intussen gingen de dagen voorbij. En ik bleef maar feinzen. Ik bleef maar comedie spelen. Met hier in mijn ooghoek altijd een traantje dat er niet uit wou komen. En het kwam er niet uit omdat ik voldaan was. Ik was niet verdrietig. Ik niet. Alleen jullie. Jullie waren bedroefd en wanhopig. Maar hoe meer de tijd verstreek, hoe meer ik begreep dat het zo niet verder kon gaan. Dat ik met deze zaak moest ophouden. Er een punt achter moest zetten. Maar het... Uh, het lukte niet meer. En daarom... Heb ik gedacht... Om... Uh, ja... Dit... Dit heb ik me voorgenomen. En zo zal ik het doen ook. Ik heb het besloten echt besloten, want ik, ik zei het al, ik, ik zie geen andere oplossing, ik, ik kan er geen enkele vinden. En vandaag nog moet alles gebeurd zijn. Ik heb jullie deze dingen willen zeggen, omdat jullie de waarheid moeten weten, want als jullie me hier vinden vanavond, zonder een verklaring, zonder een woord, zonder een motief, zonder dat jullie de redenen weten, dan kunnen jullie denken dat ik het in een ogenblik van moedeloosheid heb gedaan? Dat ik er niet meer tegenop kom. Arme mama, zou je zeggen. Ze heeft zich een afschuwelijke doodstrijd willen besparen. Ze heeft ons zelfs dit nog willen besparen. Maar, uh, dat lijkt me niet eerlijk, zie je. Het lijkt me niet juist. Het lijkt me niet eerlijk voor de herinnering die je van mij moet bewaren. Van hoe ik werkelijk was en daarom heb ik dit bandje voor jullie willen achterlaten want zie je als ik stierf zonder jullie iets te zeggen zonder jullie deze ja, deze rotstreek te bekennen die ik jullie heb geleverd ja dan uh, dan zouden jullie vanavond misschien verschrikkelijk huilen en wanhopig zijn en morgen ook en de volgende dagen en op de begrafenis Arme mama, ze was zo goed, zo lief. Arme Angela. Maar langzamerhand zouden jullie dan steeds minder... ...steeds minder over me gaan praten en ook steeds minder over me gaan denken. En de herinnering aan mij zou wegzakken, verbleken. Omdat ik dood was en jullie levend. Ja, precies. Ik dood en jullie levend. En het leven moet geleefd worden, nietwaar? Jullie tweeën zijn jong. Ja, ja, jij ook, Mauricio. Jij bent ook jong. He? Je houdt van de vrouwtjes. Je houdt van lekker eten, van uitgaan. Ja, dat hebben we wel gezien. En ook in deze periode hebben we het wel gezien. Toen de eerste dagen van, van spanning en van verdriet en, en, en tranen voorbij waren. Toen zijn jullie, ja logisch, weer begonnen met je eigen leven te leiden. He? Je eigen afspraken, je eigen bezonjes. Ja, precies. Jullie gaan de deur uit en jullie laten mij alleen. Jullie laten mij opnieuw alleen. Het is allemaal voor niks geweest. Het is allemaal voor niks geweest. Jullie vergeten me voor de zoveelste keer. Dus stel je voor dat ik er straks niet meer ben. Dat ik helemaal niet meer besta Zelfs niet om jullie te vervelen Zelfs niet om jullie aan je kop te zeuren Langzamerhand zullen jullie mij dan volkomen vergeten Volkomen Maar op deze manier niet Op deze manier zullen jullie me niet vergeten Nooit zou je me kunnen vergeten Je zult me altijd voor je zien altijd zal dat beeld van mij op jullie netvlies staan. Maar niet zoals ik eerst was. Nee, zoals jullie mij vanavond zullen vinden. Gezwollen, zwart, lelijk, huiveringwekkend. Huiveringwekkend. Zo. Nu doe ik de ramen dicht en draai de gaskranen op. Kwam er een gedachte in me op, een gedachte dat jullie het niet waard zijn dat ik me voor jullie mooie ogen van kan maken. Zo belangrijk zijn jullie niet. En ik zal als het erop aankomt nog wel een andere oplossing hebben. Die deur doorgaan en voor altijd dit huis achter me laten om op een andere manier, op een andere plek, opnieuw te beginnen. Misschien wel juist daar waar ik die keer naartoe ben geweest toen ik jullie had verteld dat ik naar Tante Mathilde ging. Toen ben ik van huis weg geweest. En waar was ik? Wat deed ik? Ook daaraan zullen jullie denken. Die vraag zal jullie bezighouden. Maar ik ga jullie toch niet vertellen waar ik ben geweest. Het was in elk geval aan zee. Maar nee, die gedachte verjaag ik. Het geeft me meer voldoening te bedenken dat jullie door die deur binnenkomen. En wat doe je? Schwingen? Armen schudden? Tram opgooien? Hulp roepen? Buren alarmeren of de politie? Wat doe je? en dan zien jullie de bandrecorder hier je zult denken dat als hij hier vlak bij mij staat er een reden moet zijn dus je zet hem aan je laat hem maar teruglopen je, hem je hoort alles je begrijpt en je haat me je haat me je verwenst me je maakt je kwaad alle drie Eensgezind verbonden door deze haat. Die jullie nooit meer zal loslaten. Die jullie altijd zal achtervolgen. En zo alleen kan ik jullie houden. Met haat. Niet met liefde. Dat is me nooit gelukt. Nooit. Jullie vinden de tafel gedekt, ik heb de tomatensaus gemaakt, de sla en de kaas staan in de koelkast. Eet smakelijk. Het was Geen Scènes meer, een hoorspel van Rita Savagnone uit het Italiaans vertaald door Jenny Tuin en geregisseerd door Hans Karsenberg. Margreet Blanken speelde Angela. Met dit hoorspel nam de RAI, de Italiaanse radio, deel aan de Pride d'Italia 1989.